Nu vraag ik me alleen af, in deze financiële crisis... hoe ver gaan mensen om hun spullen en zelfs hun huisdieren te verkopen? Nu hebben wij een, uh, op Marktplaats een advertentie gevonden... van een man die zijn kat verkoopt. Dat is een vrij grote, harige uh, kat. Zo'n dure, zo'n merkkat, weet je? Ja ja, ja, ja, Met 350 euro kosten. Zou die hem nou ook, omdat hij ook in de financiële crisis beland is... aan elke gek verkoper die, uh, die belt? Aan bijvoorbeeld iemand die hem als Swiffer wil gebruiken. Als stofdoek. We gaan dat even... Uh, Onderzoek. Ja, dat is Jos. Ja, goedemorgen. Hallo, met Jochen Versteeg. Goedemorgen. Ja, goedemorgen. Uh, ik bel naar aanleiding uh, van een advertentie op Marktplaats over de Poes. Ja. Ja, uh, de Persische Poes. Persische poes, de rode. Ja, die Persische. Ja. Heb je die nog? Ja, die heb ik nog. Ah, en hoe lang gebruikt u hem al? We hebben ongeveer één jaar. In, in uw huis? Ja. Ja, en is dat. Uh, gaat dat goed? Nou, dat is prima. Ik heb net namelijk uh, mijn is overleden. Daar heb ik uh, dat is, ja, veel verdrietig natuurlijk. Uh, die, die gebruikte ik al, uh, al anderhalf jaar in de huishouding. Yeah. Voor uh, de zwiffering. En ik zat te denken van, uh, deze zag ik. Toen denk ik, nou dat is wel een goede zwiffer. Uh, Doe ik ook. Ja, nee. Omdat als goed, je ja, hem over de vloer gaat, dat dat best wel veel opneemt in één keer, snapt u? Dus vandaar dat ik even bel. Maar u gebruikt het zelf al een jaar. Anderhalf, zegt u. Ja, sinds uh, we hebben gewoon Tom gekocht, dus als uh, baby gewoon. Ja. Als baby, vanaf baby, nee, nee. heeft u het aangeleerd eigenlijk. Dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat u het als stofdoek gebruikt zeg maar, de... Ja, en, en uh, uh, is het dan ook gewend dat het wat. Uh, uh, Hard eraan toe gaat, zeg maar met het zwifferen. Uh, uh... Dat ze goed in de, in de hoekjes komt en zo dat ik geen nou, nog stof in de hoekjes heb. Nee, dat heb ik niet. Maar ja, dit... En heeft u ook de stok nog erbij? Dat ik hem erop kan klikken. Zo. Heb je die nog? Wat bedoelt u? Nou, de, dus wat ik heb zelf de, de stok is ook gebroken bij mijn vorige. Dus dat u de zwifferstok ook hebt. Dat ik hem er zo op kan klikken. En dan uh, hup, zwiffer de zwiffer. Huisstoffen uh, Voor nagels bedoelt u? Nee, dus, dus. Wat ik zie op de tweede foto, namelijk, dat het. Het zit, zit ze aan een. Een touwtje of een stok? Balse, ja, ja, die uh, gewoon een paar dingen, die spelletje. Maar, uh, ja, de touwtje, die... heb je dat nog? Ja, ja, die mag ook meenemen. Want in principe, ja, een ja, touwtje die... ken het ook al, dat trek ik er gewoon. <laughs> ja, nee, die mag ook meenemen, dus uh, misschien. Uh, Want dat trek ik er gewoon door de kamer, dan trek ik er gewoon door de kamer heen, toe. Ja, nee, maar ja, eerlijk, ja, we hebben die kat uh, gekocht omdat kinderen hebben ze gewoon... Uh, ja, met kinderen, dan wordt het gaaf vies natuurlijk, het haas. Ja, aan, uh, ja. Maar het is, aan, het is goed aan, gewoon bij u. Na, na twee jaar gebruik bent u er nog tevreden over. Nou, nee, maar ik ben, ik ben hartstikke tevreden. Hartstikke tevreden maar, erover. Nee, dan neem ik hem. Wanneer ja. kan ik hem opkomen halen, vroeg ik me af, want dat is 350 euro, zie ik. Ja. ja. ja. En gebruikt u hem dan zelf nog één keer of laat u, de, wringt u hem droog en uh, schoon dat ik hem schoon mee kan nemen? Nee, dat dus alles, alles, alles alles alles is alles klaar. Alles schoon. dat u, Ja, ja. maar dat er niet nog uh, vieze restjes in zitten of zo. Uh. Nee, nee, nee. nee. nee. Oké, okay, want dan kan, morgen, dan kan ik morgen al mijn vloer er mee uh, swifferen, namelijk. Ja, nee, dat is prima. Oké. Okay. Uh, hartstikke goed. Kom ik hem zo halen, Zwiffertje? Ja, is goed. Dank u wel. wel. erbij, waarlijk, ja. alles erop, hè? 350 euro. Ja. Top. Ja. Oké, okay, okay, okay, okay, prima. dag. Ja, dag. <laughs> Even voor de duidelijkheid. We hebben allebei katten en we houden van katten. hè? Zo zielig. Het is maar cabaret, kabaret. Dat is een testje natuurlijk. Alles doen om je spullen via marktplaats te verkopen in de phonevak. Hoppa.